Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het ministerie van Onderwijs trekt de komende drie jaar 87 miljoen euro uit om ongelijkheid aan te pakken. Met dat geld moeten kinderen van laag opgeleide ouders dezelfde kansen krijgen. als kinderen die uit een hoger sociaal milieu komen. Uit een onderzoek van de onderwijsinspectie kwam naar voren dat nu het gezin waaruit een kind komt. steeds vaker bepalend is voor zijn loopbaan in het onderwijs. Met de extra miljoenen moeten onder meer basisschoolleerlingen extra begeleiding krijgen. In Rome blijven de scholen morgen dicht om de gebouwen te onderzoeken op aardbevingsschade. De schok met een kracht van 6,6 van vanochtend in het midden van Italië was tot in Rome te voelen. Er is nog nergens in de hoofdstad ernstige schade geconstateerd. In het aardbevingsgebied is wel veel schade. De NS waarschuwt dat het treinverkeer morgen in de avondspits mogelijk hinder ondervindt van acties op Amsterdam Centraal tegen de nieuwe dienstregeling. Die gaat in op 11 december. Een groep machinisten en conducteurs houdt tussen vijf en zeven werkoverleg. Dat kan ook op andere plekken gevolgen hebben, zegt de NS. En de ANWB waarschuwt voor vertragingen op de weg, omdat veel mensen voor de zekerheid de auto zullen nemen. In Marokko is opnieuw gedemonstreerd naar aanleiding van de dood van een visverkoper uit Al-Hoseima, die vrijdag om het leven kwam. Hij kwam om in een vuilniswagen toen hij daar zijn koopwaar uit wilde terughalen. Die was in beslag genomen. De Marokkanen houden de autoriteiten verantwoordelijk voor zijn dood. Volgens hen zijn vooral kleine ondernemers de dupe van een systeem van corruptie en machtsmisbruik. De Formule 1 Grand Prix van Mexico is gewonnen door Lewis Hamilton. Max Verstappen eindigde als derde, maar hij kreeg een tijdstraf omdat hij een ander had gehinderd. Daardoor viel hij terug naar plaats 5. Het weer, plaatselijk mist, minimaal 4 graden. Morgen lost de mist in de loop van de ochtend op en daarna schijnt de zon. Alleen in het noorden en oosten zijn er wat meer wolken. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOX.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 Dat hij dus ook nou, met de deportatie vanuit Amsterdam later meegaat en ook de dood vindt. Dus hij is eigenlijk bij zijn kudde gebleven, zal ik maar zeggen, tot, nou, tot op het eind. Mm. Dus ja. dat uh, is voor mij wel een voorganger met een uh, grote vee, als ik het dan Ja, oké. Okay. Goede voorbeeld. Uh. Ja, en volhouden. Ja. En. Um...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 de onderwijswetten voor het bijzonder onderwijs moesten de gemeente ruimte beschikbaar stellen voor identiteitsgebonden onderwijs. Dus ja, ook de Joodse naschoolse uh, godsdienstlessen vonden dus plaats in school D. Dus bij de tram, zeg maar, achter de katholieke kerk. Ja. Uh, en uh, ja, ik had gewoon een mooi verhaal: dat je, dus, je ziet echt grote.